In de handen in de in in het Arabische woord voor onreinheid is najasa. Wat staat voor alles wat men dient weg te wassen wanneer hij ermee in aanraking komt. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran, Oftewel, en reinig jouw kleding. Zorat al-Muddathir vers nummer 4 De zaken die door de Koran en de Sunnah tot onreinheden zijn uitgeroepen, zijn de volgende. 1. urine en ontlasting van mensen. En het reinigen ervan gebeurt op de volgende wijze. Als het gaat om de urine van een zuigeling dus een baby die nog gezoogd wordt dan wordt er in geval van een baby die nog geen vast voedsel heeft gegeten onderscheid gemaakt tussen een jongen en een meisje de urine van een jongetje dient slechts besprenkeld te worden terwijl die van een meisje Gewassen moet worden. Dit geldt zolang zij geen vast voedsel hebben gegeten. Anders dient het altijd gewassen te worden. Of het nou gaat om een jongetje of een meisje. Het schoonmaken van schoeisel. Die in aanraking zijn gekomen met onreinheden. Gebeurt door deze tegen de grond te wrijven, zoals de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam te kennen gaf in een overlevering van Abi Dawood. Het schoonmaken van de uiteinde van de kleding van een vrouw die in aanraking is gekomen met een onreinheid, gebeurt door middel van aarde. De Profeet Vrede zij met hem, heeft namelijk gezegd, dat wanneer de vrouw met haar kleding over een stuk grond loopt die voorontreinigd is en vervolgens over een schoon stuk grond loopt, dat daarmee de viezigheid gereinigd en opgeheven wordt. Dit is terug te vinden in een overlevering van Abbey Derwood. Als de grond, een kleed, een doek en dergelijke... In aanraking komen met urine of ontlasting, dan dient in geval van ontlasting deze eerst verwijderd te worden. Daarna dient de desbetreffende plek met water overgoten te worden. Gaat het echter om urine, dan dient deze veelvoudig met water overgoten te worden. Zoals de profeet vrede zij met hem in een overlevering van de Bukhari, zijn metgezellen dit bekend maakte toen een man in de moskee urineerde. Hij droeg hen op deze met water over te gieten. De tweede zaak is menstruatiebloed. Menstruatiebloed is onrein. En menstruatiebloed wordt gereinigd door deze... Te wassen en te wringen. De profeet, vrede zij met hem, zei: Namelijk, over de kleding die verontreinigd raakt door menstruatiebloed, krab het weg, wring het vervolgens uit met water en besprenkel het met water. Daarna kan ze ermee bidden, al zijn er nog sporen. ...van menstruatiebloed... ...zichtbaar op de kleding. 3. Speeksel... ...van een hond... ...en het reinigen van servies... ...als een hond... ...daarvan heeft gelikt... ...gebeurt... ...volgens de profeet Vrede Zijn met hem... ...op de volgende manier. Hij... ...sallallahu alayhi wa sallam... ...zegt namelijk... ...het reinigen van iemands servies als een hond daarvan heeft gelikt, geschiet door het servies zeven keer te wassen, waarvan de eerste maal met aarde. Gaat het om kleding, die in aanraking is gekomen met het speeksel van een hond, dan dient het slechts gewassen te worden. Dus men hoeft daarbij niet aarde te gebruiken, zoals in geval van servies. Naast het speeksel van een hond, is ook het speeksel van een varken onrein. Dat is wat de geleerden hebben gezegd. Het speeksel daarentegen van dieren die ons toegestaan zijn om te eten, zijn rein. Naast de dieren die wij mogen eten, geldt dit ook voor het speeksel van een ezel. En de speeksel van een kat. Ook hun speeksel is rein. 4. De huid van dode dieren. En de huid van dode dieren wordt gereinigd door het looien ervan. Sommige geleerden menen dat de overlevering betreffende het looien betreffende het dibaga betrekking heeft ...op alle huiden van alle dieren. Anderen menen weer dat het slechts gaat om de huid van dieren die wij mogen eten. En de meest voornaamste uitspraak is dat het slechts de huiden betreft van dieren die wij mogen eten. En daarom zegt Sheikh Ben Beaz, rahmatullahi aleyh, ...er bestaat een meningsverschil over de huid van dieren... Die wij niet mogen eten. Of deze nu wel of niet gereinigd worden. Door het looien ervan. Sommige geleerden menen dat de overlevering die wij zojuist hebben voorgedragen. Betrekking heeft op alle huiden. Anderen menen weer dat het slechts gaat om de huid van dieren die wij mogen eten. En hij zegt tot slot... De meest voornaamste uitspraak is dat het slechts de huiden betreft van dieren die wij mogen eten. En hij zegt tot slot ook, toch moet ik toegeven dat de andere uitspraak ook sterk is. Vijf. El Wadi is een witte, dikke substantie die na het urineren vrijkomt. El Wadi is onrein en dient gereinigd te worden... Door het geslachtsdeel te wassen en vervolgens el-wodo te verrichten. Als el-wadi in aanraking is gekomen met de kleding, dan dient deze gewassen te worden. 6. El-madhi. Een el-madhi is een witte, dunne en plakkerige substantie die vrijkomt bij lustgevoelens. Wat ook vaak voorvocht wordt genoemd. Ook bij het vrijkomen hiervan dient men het geslachtsdeel en de testicles te wassen. En vervolgens el wodo te verrichten. De kleding die daarmee in aanraking is gekomen dient met water besprenkeld te worden. 7. El meni. El meni is natuurlijk niks anders dan menselijke sperma. En als het gaat om al mani, oftewel menselijke sperma, dan bestaat hierover een meningsverschil. Zoals de imam al-Nawawi te kennen geeft in zijn uitleg van Sahih Muslim. Hij zegt dat de imam Malik en Abu Hanifa sperma onrein hebben verklaard. Terwijl Ali ibn Abi Talib. Saad ibn Abi Waqqas, Ibn Omar. Aisha. Dawood al-Dahiri. Imam Ahmed. En imam Shafi'i. Allemaal te kennen dat sperma rein is. En deze laatste uitspraak is dan ook de voornaamste van de twee. De sperma is niet onrein. Acht al jallalah al jallalah is een dier dat zich voedt met uitwerpselen en ontlasting zo vertelt ibn omar dat de profeet vrede zei met hem het heeft verboden om te eten van het vlees van een jallalah en te drinken van haar melk overgeleverd door Abidawood, Ibn Majah en Tirmidhi. 9. Uitwerpselen en urine van dieren... die ons niet toegestaan zijn om te eten... zijn onrein. Terwijl de uitwerpselen en de urine van dieren... wiens vlees wel toegestaan is om te eten... rein zijn. De profeet vrede zij met hem heeft een verzameling zieke metgezellen opgedragen om van de urine van een kameel te drinken, zoals vermeld staat in een overlevering van Bukhari. Ook pleegde de profeet Vrede zij met hem voor het bouwen van de moskee in een schapenstal te bidden. En je weet wat je natuurlijk tegenkomt in een schapenstal. Uitwerpselen van schapen, urine van schapen. Maar hij bad daar, sallallahu alayhi wa sallam. En als het daadwerkelijk onrein was geweest, dan was het voor hem niet toegestaan om daar te bidden. 10. Dode dieren. Onder dode dieren wordt verstaan alle dieren die niet volgens de rituele slachting om het leven zijn gekomen. Dit op basis van de uitspraak van de profeet zij met hem, die zegt: Wanneer el-ihab wordt gelooid, dan is die hiermee gereinigd. En ihab is de huid eigenlijk. En dit is terug te vinden in Sahih Sunan ibn Majah. En alle dode dieren zijn onrein, met uitzondering van dode vissen en sprinkhanen. Dit op basis van de overlevering van Ibn Omar waarin hij zegt de boodschapper vrede zij met hem zij twee dode dieren en twee bloeden oftewel bloedorganen zijn voor ons toegestaan wat de twee dode dieren betreft dit zijn de vissen en de springhanen en wat de twee bloeden betreft dit zijn de lever en de milt. ook zijn Dode dieren die geen bloedsomloop kennen, niet onrein. Voorbeelden hiervan zijn vliegen, mieren, bijen en soortgelijke dieren. Abu Huraira verhaalt dat de boodschapper vrede zijn met hem zei, als de vlieg in iemands drinken valt, dompel hem dan helemaal onder en gooi hem vervolgens weg. En men zou natuurlijk geen najasa in zijn drinken moeten dompelen. Deze overlevering is terug te vinden in Sahih al -Bukhari. Ook zijn de botten, horens, nagels, haren en veren van dode dieren niet onrein. Dit op basis van de oorspronkelijke reinheid van alle zaken. Want alles is oorspronkelijk rein. Totdat wij en bewijs voorgedragen krijgen waaruit blijkt dat iets onrein is. Daarnaast overleverde al-Bukhari dat de zuhri, rahimahullah, over de botten van dode dieren zei. Ik heb mensen meegemaakt die tot de vroegere geleerden behoorden en die hun haar hiermee kamden. En hun dogen, en dogen is eigenlijk smeersel, erin plaatste. Ze gebruikten het ook als potjes. Zij hadden hier geen bezwaar tegen. Hamad vertelde ook, er is geen bezwaar tegen het gebruik van veren van dode dieren. Als nu iemands kleding verontreinigd is geraakt. Dus in aanraking is gekomen met een onreinheid. En hij dit tijdens het gebed zich herinnert dan dient hij een van de volgende zaken te doen. Hij kan zijn verontreinigde kledingstuk uittrekken. Als hierdoor zijn intieme lichaamsdelen niet zichtbaar worden en gewoon doorgaan met het gebed. Als hierdoor de intieme lichaamsdelen wel zichtbaar worden, dan dient men het gebed te verlaten. En de onreinheden te verwijderen. En het gebed daarna opnieuw te verrichten. Als men pas na het verrichten van het gebed zich herinnert dat zijn kleren verontreinigd waren. Dan is zijn gebed correct en hoeft hij dit niet in te halen. Tot slot wil ik nog één zaak aanhalen als het gaat om onreinheden. Namelijk alcohol, al Is alcohol nu rein of onrein? Vele geleerden menen dat dit wel het geval is. Dat alcohol onrein is. Terwijl Rabi'at-ra'i, dus de sheikh van imam Malik, en el imam al-Layth el en el-Muzani, en ook el imam al en el imam sanani dit allemaal tegenspreken. En zeggen dat alcohol niet onrein is. En deze laatste uitspraak is de meest correcte. Het is verboden om te drinken, maar het is niet onrein. Vanwege een aantal zaken. In eerste instantie dienen wij te weten... dat alles van oorsprong rein is. En er is een bewijs nodig om iets tot onrein te verklaren. En die is er niet. Ten tweede betekent het verbod op alcohol niet automatisch dat alcohol onrein is. Zo zijn ook zijde en goud verboden voor de mannen. Maar niemand beweert dat deze onrein zijn. En het derde wat ik wil aanhalen is dat toen het verbod op alcohol geopenbaard werd, de profeet vrede zij met hem, zoals in de correcte overlevering staat, de moslims opdroeg om alles wat zij aan alcohol in hun bezit hadden, op straat weg te gooien. Indien alcohol onrein was geweest, dan had hij deze mensen ook het bevel moeten geven om water te gieten over de grond. Zoals hij, vrede zij met hem, ook deed in geval van de man die in de moskee urineerde. Want urine is onrein. Hij gaf onmiddellijk de metgezellen het bevel om met een emmer water te komen en water over de urine te gieten. Nu draagt hij de metgezellen op alcohol op straat te gieten. Maar hij zegt niet tegen hen... En giet er water overheen. Dit zijn de zaken die als onrein worden beschouwd binnen de islam.